Van met het NOS-journaal. Het is nog niet zeker of Wolke Hoekstra benoemd wordt tot eurocommissaris Klimaat. In Straatsburg verdedigde hij afgelopen avond zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar Hoekstra werkte in het verleden bij Shell McKinsey, waardoor verschillende Europarlementariërs nog twijfelen aan zijn klimaatambities. Morgen vergaderen ze verder in Straatsburg. Ambassades van verschillende westerse landen betaalden mee aan de oorlog in Soedan. Dat schrijft de Groene Amsterdammer. Ambassades, ook die van Nederland, huurden beveiligers in van een bedrijf dat gelieerd is aan de paramilitaire RSF. Een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Soedan. Een broer van een RSF-generaal is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Dat wordt ingehuurd door de ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen mededeling te doen over de beveiliging. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland. Dat maakte het Duitse moederbedrijf gisteren bekend. Playmobil leed de afgelopen twee jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronaperiode. Toen consumenten door de lockdowns juist veel meer speelgoed gingen kopen. En Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor meest succesvolle kroeghit. Het nummer vanavond van Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin, werd tweede. En In Spanje van Mart Hoogkamer eindigde op de derde plaats in de top 10 van meest succesvolle singles. De winnaar van de Buma NL Awards wordt bepaald door de verkoop- en airplaycijfers. Het weer vannacht in het kans op het regen en het blijft warm met zo'n 17 graden. komende dag is het bewolkt en vallen er buien bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. You can't free huh? Play the game of life and I'll beat ya. Show me. So please don't let it go.